Kees met het NOS-journaal. In de financiële wereld wordt met spanning gewacht op het resultaat van topoverleg over de schuldencrisis. De ministers van Financiën van de G7 hebben vanavond telefonisch overleg. Op de agenda staan de Europese schuldencrisis en de afwaardering van de Amerikaanse kredietwaardigheid. Ook de Europese Centrale Bank houdt spoedoverleg over de crisis. Een van de gewonden van het ongeluk van gisterochtend bij de Waalbrug in Nijmegen is aan zijn verwondingen bezweken.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 Na de eerste speelronde wordt de ranglijst aangevoerd door Ajax... dat vanmiddag met 4-1 won van de Graafschap. PSV had een mindere seizoenstart en verloor met 3-1 van AZ. Adel Den Haag-Vitesse eindigde in 0-0. De derde plaats op de ranglijst is voor Feyenoord... dat vrijdag met 2-0 won van stadgenoot Excelsior. Het weer, vanavond enkele opklaringen... vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgen buien...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 Zoiets. Ja, ja, ja, precies. Ja. Ja, um...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 Uh, jij zegt een paar dingen, van dat ze een hbo opleiding moeten hebben. Ik, ik, ik ben... Ja, ik, ik bedoel ik echt vier jaar een coachopleiding. Uh, kan jij zelf ook onderbouwen, Richard? Waarom jij ja, dat vindt dat het zo is?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 Dat vind je in de algemeenheid? Of? Nou, de coach-methodieken. Coach Kijk, als je EMDR gaat doen of EFT of zo, dat is natuurlijk een heel andere aanpak. Ja. En dan, dan zou het best kunnen dat je dat wat sneller uh, kan doen. Oké. Okay. Ja. Wat vind jij daarvan?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 van betere oorlog dan wapen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 het is meer yeah. bedrijfsledig yeah. counseling is uh, meer uh, privéproblemen. Uh, problemen uh, te counselen maar uh, ja, ik ik vind het een beetje gezocht. Uh, yeah. yes. hmm. Gezocht? zo bedoel je nou ja het loopt bij mij allemaal door elkaar dus het is ook research voor voor de uitzending moet ik je life coach noemen en het, ja ik ik ik werk met, uh, met managers en maar ook met privé mensen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 Uh, gedrag uh, uh, is voor, uh, dat je uh, ja, echt, echt je eigen gedachten onder de loep gaat nemen en jij werkt met uh, Richard met Voice Dialog ook, dat haal je ook eigenlijk met mentaal van, god, wat denkt zo'n zo persoon nu, dat is de mentaal het fysieke deel is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 Het, zo ...voor zo'n microfoon even, hè, met mijn neus twee van die interviewers... Maar ...dan kan ik de gedachte hebben... ...oh, dit is eng, want ik uh, moet het nu wel heel erg goed vertellen. En dus... ja, dan komen we dicht genoeg bij de microfoon zitten de hele ja, tijd. Ja, ik krijg Oh ja, oh ja, ik moet het goed toe. Uh, tegelijkertijd kan ik een kriebel in mijn maag hebben van spanning...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 Dus dat die kriebel in mijn maag, dat is dus onzekerheid zitten in de bank. Wat brengt mij dat, is wel dat ik alert en scherp en kan zijn. Ja. En goed, goed. kan luisteren. Oké, okay. ja. um, energetisch?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 Ja, ik geef antwoord op de vraag van het coachen op de vijf dimensies. Ja. He, dus dat mentaal, fysiek, emotioneel energetisch Ja, ja, dit is dan een deel. Ja. Oké, okay, even ja. naar omwille van de tijd, even naar de laatste, spiritueel. Uh, die kun je op, uh, het, hoeveel tijd heb je? Uh, <laughs> nou. Anderhalve <een> minuut. <laughs> Begin maar. Um, of zullen we die even naar de muziek doen? Ja, doe maar. Oké, okay, gaan we eerst even naar de muziek. Ja. Uh, nou, je hebt uh, ook een uh, andere cd meegenomen, Plasant met Wakker. ja.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 Meegegaan. Wat houdt we dan tegen? Wat houdt mij ervan af? Wanneer ben je lief, trouw, verstandig of dapper? Iedereen de zinnen die Arianna net heeft verteld.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 um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 Degree. <laughs> Hier zijn we weer bij Inspiratie Radio.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 NL.